5 uur. De Radio 1 Sportshow, Lucada Carrasso en Tom van Heck. Zoals gezegd de ontknoping bij het paardenspringen. We houden u natuurlijk ook op de hoogte van de ontwikkelingen in Syrië. U krijgt het NOS nieuws met Dorald Meijer. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken noemt het goed nieuws dat premier Hijab van Syrië is overgelopen naar de rebellen. Volgens Rosenthal duidt het op barsten in het regime omdat president Assad nu ook steun van vertrouwelingen verliest. De Nederlandse regering moedigt andere Syrische gezagsdragers aan... het voorbeeld van premier Hijab te volgen. Hoe meer functionarissen hun loyaliteit aan Assad opgeven, hoe beter. al dus roosentaal. De man die in een Sikh-tempel in de Amerikaanse stad Milwaukee... zes mensen doodschoot, is een oud-militair van veertig. Amerikaanse media melden dat op basis van bronnen bij de politie en het leger. De schutter zou van 1992 tot en met 1998 militair zijn geweest. Hij werd oneervol ontslagen na wangedrag. Hij zou eerder al zijn teruggezet naar een lagere rang. De man zou in 2010 lid zijn geweest van een racistische skinheadband in North Carolina. In 2000 probeerde hij spullen te kopen van een neonazistische groepering. De dader drong gisteren de tempel binnen en opende het vuur. Daarna werd hij zelf door de politie gedood. Het OM begint een strafrechtelijk onderzoek naar de Brabantse agent... die een filmpje van de arrestatie van DJ Flexiken heeft gewist. Het onderzoek moet uitwijzen of de agent zich schuldig heeft gemaakt... aan het vernietigen van bewijs. De arrestatie van de DJ, vorige week zaterdag in Eindhoven... ging gepaard met geweld en werd door een omstander gefilmd... met haar mobiele telefoon. Zelf werd de vrouw ook opgepakt. Toen ze haar telefoon na haar vrijlating terugkreeg... bleek het filmpje te zijn gewist. Rond de Amsterdamse waterleiding Duinen en Zuid-Kennemerland mag voorlopig niet op damherten worden gejaagd. Dat heeft de rechtbank in Haarlem besloten in een zaak die was aangespannen door de faunabescherming. De provincie Noord-Holland had toestemming gegeven voor het afschieten van damherten die buiten hun natuurlijk leefgebied komen. De dieren veroorzaken de laatste jaren volgens de provincie steeds vaker schade. Volgens de faunabescherming was het besluit van de provincie slecht onderbouwd met cijfers. De rechtbank is het daarmee eens. Volgens de rechter zijn er ook nog andere maatregelen te bedenken om de overlast tegen te gaan. En die moeten eerst worden bekeken. Op de Olympische Spelen heeft zelfs de Marit Bouwmeester een zilveren medaille gewonnen. De Chinese Xulia zeilde in de laatste race van de laserradialklasse net iets beter. Het is de negende medaille voor Nederland. Voor Rutger Smit zijn de Spelen op een teleurstelling uitgelopen. Bij het discuswerpen lukt het hem niet de finale te bereiken. Ook bij het kogelstoten werd hij vorige week voortijdig uitgeschakeld. Erik Kadé is bij het discuswerpen wel door naar de finale. Die is morgen. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Het klaart op. Vannacht in de kustgebieden weer wat buien. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst wolkenvelden en wat buien. Morgenmiddag overwegend droog en zonnig. Het wordt morgen zo'n 20 graden. Aan nou, de verkeersinformatie. Er staan vier files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... voor Waardenburg, drie kilometer... En voor knooppunt het Empel 5 kilometer, daar is de rechterrijstrook dicht. de A27, Gorkum richting Utrecht. Voor Houten, 3 kilometer de wegwerkzaamheden. En op de A28, Utrecht richting Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort, 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is vier minuten over vijf. Dit uur Victor Muller, de topman van Spijker. Hij probeerde wanhopig saaf te redden... en claimt nu miljarden van moederbedrijf General Motors. Qua springruiters op medaille, u vol de hoogte... en straks natuurlijk ook weer lekker de klaagrubriek. Eerst gaan we naar de ontwikkelingen in Syrië. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Teck en Muzela Carasso. Want het is een slechte dag voor de Syrische president Assad. Vanochtend was er de bomaanslag in het pand van de staatstelevisie... en een paar uur later werd duidelijk dat de premier is overgelopen naar de opstandelingen. Dat deed hij omdat het regime van Assad volgens hem bestaat uit moordenaars en terroristen. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, deze premier was twee, twee maanden geleden ongeveer aangetreden. Wist hij dat toen niet? Ik bedoel, wat, ja, wat is het verhaal van deze man? Alleen van een woordvoerder die uh, dat gezegd heeft. Het verhaal is dat hij toen al met het idee speelde. En als je bedenkt dat hij uh, zichzelf niet alleen maar ook zijn familie en veiligheid heeft gebracht. Dan, dan zit daar inderdaad planning aan vast. En dan kan je je ook voorstellen dat hij daar al lang mee bezig is. Nou, zijn woordvoerder zegt dus dat hij daar zelf al meer dan twee maanden mee bezig is. En dat betekent dus dat hij ervan geweten moet hebben dat hij aan het plannen is. Op het moment dat hij premier werd. Die woordvoerder zei gevraagd. Klaar. Wacht even, Sander, Waarom eh, de, de, de, de, de lijn dat geworden, is, dat... ik de de dat lijn is heel erg gebrekkig. Ja, ik weet het ja. niet. Er zit ja. iets tussen jou en, en Londen. Laten we nog even één keer proberen. Hij, we, hij ja, wist dus toen hij premier werd... Misschien hij uit Londen. <laughs> Volgende week. Hij, ja. hij wist dus al toen hij premier werd uh, eigenlijk ook dat hij wilde vluchten. Dat hij wilde vluchten, ja. En hij uh, zegt dat hij geen keuze had om premier te worden. Dat het de dood zou zijn of uh, premier worden. En dat hij dus toen gekozen heeft om uh, premier te worden. Met dit in het achterhoofd, dus deze stap. En hij is nu naar Jordanië gevlucht. Zou vandaag nog doorreizen naar Qatar. Gaat hij zich verder bemoeien met die strijd? Of, of gaat hij verdwijnen, zeg maar? Zijn woordvoerder zegt dat hij uh, zich wel beschikbaar stelt voor uh, de goddelijke revolutie, zoals hij dat noemt. Maar de vraag is een beetje wat voor een rol die kan spelen, hoor. De oppositie, die uh, hoor je al zeggen, waarom nu pas, hè? want twee maanden geleden, waarom niet een jaar geleden? Want daarvoor was hij gewoon minister van Landbouw, had hij ook kunnen op, uh, opstappen. Dus een echt geloofwaardige figuur om een hoge rol te spelen binnen de oppositie, ik betwijfel het. Maar hij zei zelf ook, dat is niet het belangrijkste. Ik heb laten zien als premier dat het kan. Dat het kan in veiligheid, ook voor je familie. En laat dus geen lagere functionaris nu het excuus gebruiken dat het uh, niet uh, te doen is. Ik heb laten zien dat het kan en ik hoop dat er meer volgen. En wat denk je dat dit uh, nu voor president Assad betekent? In eerste instantie niet zo heel veel. Uh, dit was de premier, dat is uh, niet de minste natuurlijk. Maar hij wordt niet gerekend tot de echte inner circle van de president. Toch, uh, dat de veiligheidsdienst dit dus niet heeft zien aankomen uh, van de premier. Ja, dat geeft natuurlijk te denken. Dus ik. Ik denk dat iedereen opnieuw bekeken zal worden dat de president om zich heen kijkt en afvraagt uh, wie een dergelijk plan in het hoofd heeft en uh, dat misschien nog uh, gaat uitvoeren. Het vergroot dus de onzekerheid voor Assad, dat is de ene kant. De tweede kant is dat natuurlijk uh, die oproep van de voormalig premier om uh, over te lopen, te laten zien dat het kan. Ja, misschien dat het toch wel meer mensen aan het denken zet. Sander van Hoorn, dank voor dit moment. Het uh, nieuws dus over de premier van Syrië. We gaan naar Sebastian Timmerman. Dat betekent dat het velodroom weer geopend is. Sebastian met ook Nederlandse inbreng vandaag. Hè? Van uh, Kirsten Wild op het omnium bij de vrouwen en wellicht, wellicht, wellicht gaat ze in de buurt komen uh, vandaag en morgen, want de zeskamp. ...vindt plaats over twee dagen van het podium als uh, ja, boven zichzelf kan uitstijgen. Kirsten Wild is een keer derde geweest op het wereldkampioenschap. Uh, op dit uh, nieuwe onderdeel, in ieder geval nieuw op de Olympische Spelen. Er zijn inmiddels vier wereldtitels uitgereikt de laatste jaren op dit onderdeel. Maar Kirsten Wild zou het wellicht wel kunnen. Dus ik ben benieuwd hoe ze het gaat doen vandaag. We gaan beginnen straks met de 250 meter, oftewel de vliegende ronde. Aanloop van twee ronden mag je nemen en dan de laatste ronde wordt je tijd gekomen. En dan hebben we later vandaag ook nog de puntenkoers en de afvalkoers. Morgen dus de laatste drie onderdelen. Het is ook een hele mooie dag voor de mensen die houden van het klassieke onderdeel. Het de sprint bij de mannen, dat prachtige onderdeel. Want daar gaan we de finale straks zien. We hebben de eerste halve finales er inmiddels op zitten. Best of three. Dus je moet twee keer winnen van je tegenstander Jason Kenny, De grote thuisfavoriet die won van Nizan Filip. De verrassing uit Trinidad en Tobago deed Kenny eigenlijk met gemak. En over gemak gesproken het gemak Waarmee de drievoudig wereldkampioen van de laatste vier jaar, Gregory Bourget uit Frankrijk, eh, won van Shane Perkins, zei ook genoeg. Hij reed echt op pure snelheid om de Australiër heen. En zo zit de droomfinale eraan te komen: Kenny tegen Bourget. Eén rondje sprinten gaan we ook nog bij de vrouwen, dat zijn de kwartfinales. Dat allemaal later. We gaan ons opmaken voor het eerste onderdeel van dat omnium bij de vrouwen. De eerste vrouwen staan klaar. Die vliegende ronde dus. Strakjes als twaalfde in de baan de Nederlandse Kirsten Wild. Dan gaan we naar het paardenspringen. Ed van de Bent, we wachten nog op de vierde ruiter van Nederland. In de tussentijd is het natuurlijk aardig om te zien hoe de anderen doen, of er veel fouten worden gemaakt of juist niet. Hoe gaat het daar? Nou, er worden veel fouten gemaakt. Lucella en uh, 12 strafpunten. 16 strafpunten voor Zweden, Zwitserland met hun routers. En uh, dat betekent dat er, uh, ja, dat zijn de concurrenten die wegvallen. En uh, nu bij de Amerikanen heeft Vellers zojuist 8 uh, strafpunten gemaakt. En dat is altijd hoe makkelijk men die paardensport ook probeert te maken. Het blijft altijd een, uh, een hele puzzelrekenwerk met afvalresultaten. En uh, streepresultaten zoals nu bij de Amerikanen. Dan gaat het resultaat van Reid Kessler weg. En dan komen de Amerikanen... Totaal op een, uh, even kijken, die, uh, die vallen wat uh, verder naar achteren. Die komen op een totaal van 28 stafpunten vormen, dus geen bedreiging. En als ik het zo met mijn huis- en keukenwerk ja, ja. uh, uh, heb gedaan... dan denk ik dat wij al brons hebben. Maar het, het zeggen is al heel gevaarlijk. Ja. Uh, het hangt even af allemaal wat er zo dadelijk met de Engelse ruiter... de Britse ruiter gebeurt. Als die foutloos blijft en Nederland ook foutloos uh, Gerko scheurde... dan in mijn berekeningen, maar ik ben altijd voorzichtig... dan zouden we een barrage krijgen voor het goud en zilver. Maken we uh, één fout, als de Engelsman uh, foutloos blijft, dan hebben we zilver. En dan komen we op acht. Bij twee fouten op twaalf... En dan dan is het wel afhankelijk van wat Saudi-Arabië doet. Maar goed, het blijft dus een, een, een, een spannend gebeuren. En, uh, over een, uh, wat is het, een minuut of uh, vijf, dan uh, weten we veel meer. Maar et kunnen we even met dit huistuin en, en rekenen, daar ben ik ook dol op, zeggen dat wij maximaal 12 punten hebben... omdat we 0-0-8 hebben. Dus ook al zou Schreuder er 30 afspringen... dat we dan die 8 van Vrieling laten staan en die twee andere nullers? Dat klopt. Dan komen we dus maximaal op... Ja, oh, wacht even. Dan hebben we 2-0 plus 8 plus die... 4, dan kom je op 12. Klopt. En dan sta je nu nog achter Saudi-Arabië. Die hebben er 9. Gestreep 9 op dit ja. moment. Ja. Nou, ja. Wij, ja, wij... Ja. Dus het brons, dat zei ik al, brons hebben we... Het is op... binnen bereik, nou. maar ze moeten nog wel even goed springen. Zullen ja, we ja, ja, daarop bouwen? Het volgen. Ja. Ja. Saudi-Arabië, Engeland en, en Nederland. Ja, groot is ja, dus volgens mij zeggen. zeker van het brons. Ja. En uh, goud en zilver... We rekenen je er nog niet op af. We wachten nog even. Even, we wachten nog even. Laat er maar wat balkjes vallen van anderen van Ed van de Bend gaan we naar Edwin Cornelissen, die zit bij je turnen, Edwin. Ja, ook bij het uh, paardspringen kan je zeggen, en dan uh, zonder balkjes, want het is het uh, paardspringen over uh, de Pegasuspaard voor de mannen, waar we uh, een Koreaanse winnaar hebben gezien. Yang is zijn naam en wat hij doet is echt ongelooflijk goed. Het is eigenlijk uh, niet normaal wat hij laat zien. Zo'n moeilijke eerste sprong met 7,4 als moeilijkheidsgraad, dat is echt extreem hoog. En uh, ja, dan moet je je voorstellen dat hij een drievoudige salto met drie schroeven erin verwerkt. En dan komt hij ook nog eens op zijn voetjes uh, terecht. Hij zet wel een paar stappen. Maar ja goed, als je dan zo'n moeilijke sprong doet en je zet een paar stappen dan kan je ook wat gaan uh, compenseren. Zijn tweede sprong daarentegen was weer heel netjes. Iets minder moeilijk, maar wel heel netjes. Waardoor hij uh, met afstand de beste is in dit veld en dus de terechte Olympisch kampioen werd. Uh, hij was vorig jaar al uh, in de picture tijdens het WK in Tokio. Toen liet hij voor het eerst die uh, sensationele moeilijke sprong zien. Maar hij haalt hem dus gewoon hier op de Olympische Spelen onder deze druk en doet dus de, uh, de gooi naar het goud, hij pakt het goud en dat doet hij voor een Rus en voor een man uit Oekraïne. Waarbij opvalt dat twee van de drie nog maar 19 jaar zijn en de derde is 20. Dat betekent dus dat het een hele nieuwe, jonge generatie is van sprongspecialisten die zich hier aandient. Die dus de kijkers hebben weten te boeien met ontzettend mooie, moeilijke, spectaculaire sprongen. Kamikaze-piloten worden ze wel genoemd, want het is met ontzettend veel risico dat ze deze sprongen doen. Jang, dus de Olympisch kampioen en dat is niet meer dan terecht. En wij gaan... ...van ons onderhand richten op de grote dag van morgen. De dag dat we rechts van mij de rekstok zullen zien staan. Het toestel waar Epke Zonderland een alles-of-niks poging zal gaan doen. Want hij wil natuurlijk het goud gaan pakken op de rekstok. Morgen om kwart voor vijf Nederlandse tijd. Heel Nederland luistert Ed van der Bent kijkt. En we hebben nog nooit met zoveel inspanning naar een Brits paard gekeken, Ed. Nee, en ook niet naar die vaardige ruiter, oud-Europees kampioen. Dus zeker niet de slechtste. Peter Charles met vind ik het. Daar heeft hij met dit paard al wat fouten achter zijn naam hier in Londen. Goed over de tweede hindernis. En het is muisstil hier. Je hoort alleen het klapperen van de vlaggen. Daar er heel veel van hangen met al die deelnemende landen. En dat is het enige geluid wat je hoort. En Misschien nu het geluid van de, wat de sloot die beroerd wordt. Maar nee hoor, het gaat goed. En dat gunnen we ook deze Peter Charles, deze, deze Brit... Die nu naar, met een lange omhaal, een grote volte gaat. Neemt alle tijd, want hij weet dat die toegestaande tijd dat hij de, niet te krap staat. Gaat hij nu naar die zeiltjes met een waterbak, met de vuurtoren. goed daaroverheen dan een, een wending naar rechts, naar de driesprong. Met die pavoisierlijnen allemaal. Maar die zitten vastgemaakt en die waaien dus niet. Dus dat is geen belemmering voor de paarden. Prachtig door die driesprong. En wat referenceert hij zich van eh, toch wel die fouten in de beide voorgaande wedstrijden hier. De kapitale heg... Met een okser erover, eromheen gebouwd. En dan de dubbelsprong. Waar nogal wat fouten op zijn gemaakt. Goed over de eerste. Goed over de tweede. Het wordt een beetje krap. En dan moet hij goed uitkomen. Met die toch al wat heftige paard. Een beetje kort gedrongen paard. Met wel een hele mooie hals. Heel attent paard. Gaat hij nu naar nog drie sprongen te gaan. En hij is nog foutloos. Maar het dat gaat wel moeizaam hoor. Het komt van onderen. En, maar goed, even kijken. Nu gaat hij naar het voorlaatste hek. Goed eroverheen. Nee, die gaat eraf, de bovenste. Dat betekent een fout voor Engeland. Wel ongelooflijk. En de laatste is goed. Betekent 4 plus 1 voor tijd. Is 5 strafpunten voor de Britten. En als we dan even gaan calculeren. Dat komt erbij. Dan komen de Britten op 8 strafpunten. En dat betekent dat Nederland nu staat. Als we even Tom jouw berekening over weer meenemen. Staan we dus op 12. Als Scheuder niet zou rondkomen komen. En dan uh, zou je dus uh, in ieder geval nog steeds dat uh, brons hebben. Maar het gaat erom als uh, Scheuder, Gerko Scheuder, met zijn paard uh, London, toepasselijker kan het niet, wanneer die uh, foutloos is, dan eindigen we totaal voor deze dag op uh, nul, over de drie beste resultaten. Het resultaat van gisteren bij is vier. En dan, uh, ja, dan hebben we dus goud. Ja, en volgens Ed. mij mag hij één fout maken. En dan uh, hebben we zilver. Wij denken één fout binnen de tijd, Ed. Dat als hij, want de Engels hebben er volgens mijn berekening nu. Dus als we er 1 hebben, dan hebben wij er 8. En als hij dan binnen de tijd rijdt, dan uh, moet het toch kunnen, zou je zeggen. Dan moet het kunnen. Dat, uh, ja. We gaan het zien. Maar Great Britain staat nu niet. ook weer op... Nou goed, we gaan het maar rustig kijken. Hè. Het oranje rijjasje, ja. dat uh, heeft hij nou niet strak om het lijf. Want dat uh, is hij niet zoals andere atleten hierop te spelen. Maar toch moet je ze als atleten zien. En zeker degene onder het zadel, de viervoeters. En hij gaat nu naar de hindernis 1. De affiche van de speler van 48. Goed over die eerste. En hij galopeert heel rustig door. Deze nuchtere Twent, goed over de tweede. En wat is dit spannend. Dit maak je toch maar zelden mee. We hebben het zelden meegemaakt bij de wereldruitenspelen in Aken. Waar we zo mooi dat goud behaalden. En natuurlijk denken we terug aan Barcelona. Goed ruim zeg over die sloot. En dan weer terugnemen voor dat schip. Die, tussen die twee tweemaster, die balken daar opgehangen op 1,60 meter. En dat ziet er toch wel een beetje makkelijk uit. Maar laten we hopen dat dat zo blijft. En wat zou dat mooi zijn als het een nulronde is. Want dan wil je echt hier soeverein, zoals dat dan zo mooi heet. Naar die driesprong. Met die paar faseerlijnen. Hij gaat daar rustig op af. Geen schaduw op dit moment door de felle zon. Daar heeft hij geen last van. Goed over. De ene, de tweede. Die mag hij nog hebben. Die mag hij nog hebben. Hoei. Maar nu moet, hij, nu moet hij oppassen voor de tijd. Nu mag hij geen fouten meer maken. De tweede van de driesprong gaat eraf. Houdt hij zijn hoofd erbij. Maar dat zijn we van hem gewend. Gaat hij nu naar de dubbelsprong. Daar is hij goed overheen. Goed over de tweede. Maar het is een beetje krapjes. Goed over daar de vervolgende stijlsprong. Nog drie sprongen te gaan. En dan weten we of we hier de gouden medaille halen. Goed over de oksen daar. En nu is het rechtsom en neemt een ruime bocht naar dat hek... wat er net zelfs spontaan eruit ging door de wind. De wind is behoorlijk aangekomen. Er is goed eroverheen. Nog een paar gelofsprongen. En daar gaat hij over de laatste sprong. En ja hoor! Vier strafpunten binnen de toegestaande tijd. En uh, dat betekent dat er een... Uh, er wordt hier geroepen door mensen een barrage met Groot-Brittannië. Maar daar geloof ik dus niet. Want uh, volgens mij heeft Nederland nu een totaal van uh, acht strafpunten. En even berekenen, vier erbij is, acht strafpunten. Nou, het is een geweldige aportioze, maar uh, we krijgen <tie> nog drie ruiters te gaan. En uh, ja, naar mijn mening staan we dus nu met acht strafpunten op, uh, hebben we de gouden medaille. Maar er wordt hiernaast me geschud. Nee, waarom weet ik niet. Ik ga het toch nog eventjes narekenen voordat ik echt een blunder maak. Want wat zou er dan op uitdraaien dat Groot-Brittannië toch geen fout voor de tijd heeft gehad, Ed? Precies, want dan zou er dus een barrage volgen. Ja, maar er staat in de televisiestand nu dat zowel Great Britain als Nederland... acht strafpunten hebben ja. op dit moment. Dus ja. dan zou Groot-Brittannië toch met een aftrek van een resultaat blijkbaar... ook op acht zijn gebleven. Nederland staat in ieder geval met vier punten deze ronde. En met de vier die we meenemen eindigen wij in ieder geval op acht strafpunten. Ja, en precies. En dan zouden we dus een barrage krijgen met de Britten. En dan heeft Nederland in ieder geval uh, zilver... Misschien Juist. goud, Ed. B binnen hoeveel tijd wordt zo'n barrage doorgaans gereden? Die wordt zo snel mogelijk na de laatste ritten die nu volgen, wordt het parcours omgebouwd voor de barrage. En moet en dan, dan iedereen nog een keer of de beste ruiter die je zelf uitkiest? Nee, dan moet iedereen. Dat was bij de normale Formule Landenwedstrijd: is het één ruiter en hierbij is het het volledige team. Oké, okay. en dan nou. telt alles, Ed, of wordt, mag je dan ook weer de één aftrekken? Dan of over... mag je er weer één aftrekken. Dan okay. gelden de beste drie. Nou, we gaan nog even door voorlopig. Een medaille nou, is binnen en de kleur horen wij ongetwijfeld. Barage met Engeland. Dat barrage zit er dus nu wel in. We gaan uh, even uitblazen, Ed. Ed van de Bent. Dit is de Radio 1 Sportzone. Beat. I've been thinking about you. Schakelt u net in of was u er net bij bij dat paardenspringen? Het werd zo spannend dat we alle rekenmachines erbij moesten halen. Hoe is de situatie nu? De Nederlandse ruiter's hebben vandaag 8004. Mag je de Aftrekken. Slechtste resultaat, vier strafpunten met de vier van de eerste ronde. Nederland heeft er acht. Engeland, Groot-Brittannië, 0 0-4-0-5. Die mogen de vijf aftrekken. Nemen er dus ook vier mee met de vier van gisteren. Acht strafpunten. Saudi-Arabië moet nog springen met zijn vierde eruit, maar kan nooit meer onder de negen komen. Ook niet met aftrek van de slechtste. Kortom, het is zeker. Nederland heeft zilver en gaat een, om in een barrage uitmaken... met Groot-Brittannië, wie uiteindelijk om het goud gaat vechten. Er zijn nog tweetal coureurs nu... Uh, die, of paarden, die uh, springruiters die het parcours moeten nemen. Daarna gaat het omgebouwd worden. En live zijn wij er natuurlijk bij hier op Radio 1 Sportzomer. Om dan de barage tussen Nederland en Groot-Brittannië te gaan volgen. Wat gaat beslissen over Olympisch goud en Olympisch zilver. We gaan nu verder praten over Syrië. We spraken net al correspondent Sander van Horen over de premier. Die dus is gevlucht uh, eerst richting Jordanië. Wij praten met Midden-Oosten deskundige Ruud Hof. Goedemiddag. Goedemiddag. En Sanne van der Hoorn vertelde, hij is maanden bezig geweest met zijn vertrek. Toen hij premier was, wist hij al uh, dat hij het land zou ontvluchten met zijn familie. Dan denk je, wat heeft pre president Assad dan uh, niet goed opgelend? Ja, dat denk je inderdaad. Als dat verhaal waar is, dan, uh, dan heeft hij een grote fout gemaakt. En, maar dat zou ook niet helemaal verbazen, want hij zelf en de Veiligheidsdiensten hebben de afgelopen maanden wel vaker grote fouten gemaakt. Uh, deze premier is niet de eerste die overloopt. Er zijn al diverse diplomaten vertrokken. Er zijn ook generaals overgelopen. Uh, en ja, we hebben ook gezien dat de, de oppositie, het verzet, erin geslaagd is om in de kern van het regime door te dringen, onder andere door botten te plaatsen in het uh, kantoor van de Veiligheidsdienst zelf. Dus, we kunnen het ook constateren dat het uh, hele veiligheidsapparaat van president Assad uh, scheuren begint te vertonen. En nu is geloofwaardigheid, met name bij dit soort regimes, natuurlijk altijd uh, van groot belang. Hè? De, de, blijven ja. de mensen uh, nog blind achter Assad staan of niet? Nou, de helft van het volk doet dat volgens mij al niet meer. Nee. Ik weet niet de precieze aantallen. Maar voor degenen die tot nu toe nog wel allemaal achter Assad stonden, wat betekent deze stap van die premier? Nou ja, dit is natuurlijk een grote klap, hè? want uitgerekend deze man... die is uh, zo'n twee maanden geleden benoemd tot premier... om het, uh, het regime een beetje democratischer uiterlijk te laten geven. Hè? Uh, Riyad Hishab, die kwam uit het oosten van het land... behoorde niet tot, uh, tot een nauwe vriendenkring van de president. En hij was een Sunni, en geen Alawiet. Dus alles leek er een beetje op alsof hij daarmee, de president daarmee, liet zien... ik, ben, ik, ik ga een regering vormen voor het hele volk. Ja, dat nou uitgezekerd deze man op zo'n korte termijn uh, zijn biezen pakt en, uh, en vertrekt. Dat is een enorme uh, tegenslag voor de geloofwaardigheid van, van het regime in binnen- en buitenland, denk ik. Als we naar het buitenland kijken, minister Roostaal van Buitenlandse Zaken noemt het goed nieuws dat de premier van Syrië is overgelopen, want volgens hem duidt dit op barsten in het regime. Uh, nou is dat goede nieuws, dat, dat is altijd een soort euforie die zich van en ieder hier maken maakt, want dan staat het regime op, op springen. Maar wat zou de toekomst na dat regime dan zijn? Want, want is dat dan zo goed nieuws? Ja, ik denk dat we daar even wat voorzichtiger mee moeten zijn. In de eerste plaats was, uh, is de premier in, uh, in Syrië niet een hele belangrijke functie. Het gaat om de president en de premier is een soort uitvoerder. In de tweede plaats behoorde deze man niet tot de nauwe vertrouwelingen van, van de president. Uh, die zitten nog allemaal op hun plaats. Dus wat ik eigenlijk verwacht is dat uh, het regime zelf... Uh, de, ...de nauwe kring rond president Assad... ...dat die tot het einde toe door zullen vechten... ...en dat die alleen maar voorzichtiger zijn geworden... ...alleen maar achterdochtiger... ...en misschien wat zuiveringen uitvoeren in de toplagen ...om te kijken dat iedereen echt wel echt betrouwbaar is. Uh, ik verwacht uh, helemaal niet dat, het, dat de strijd hiermee afgelopen is. Je hebt best kans dat het nog een, een hele hevige en bloedige eindfase tegemoet gaat. Maar ik denk wel dat we kunnen zeggen dat hiermee aangetoond is dat, uh, dat het regime wel op zijn laatste benen loopt. En dan zegt de Syr's Nationale Raad ook dat er nog twee ministers zouden zijn gedesenteerd. Daar worden dan geen namen van genoemd. Uh, ja, moeten we dat dan geloven, zeg maar? Ik weet het niet. Er, in de, er komt ontzettend veel propaganda op ons af van, van alle kanten. Uh, ik denk dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Maar ik denk wel dat het duidelijk is dat steeds meer mensen... van hoog tot laag beginnen over te lopen naar de oppositie... En dat geeft ook wel een beetje aan dat men in Syrië zelf de indruk begint te krijgen dat dit regime geen toekomst meer heeft. Dus uh, ik denk dat het, uh, dat het heel waarschijnlijk is dat er meer overlopers zullen komen op korte termijn. En ziet u binnen die oppositie inmiddels uh, mensen opstaan van wie u denkt... nou ja, die zouden het misschien kunnen overnemen op het moment dat het regime Assad uh, helemaal gevallen is? Ja, dat is het grote probleem waar we mee zitten. Hè? En, dat is eigenlijk de tweede kanttekening die je bij het optimisme vanuit het westen moet plaatsen. Die oppositie is helemaal niet verenigd. Uh, tot nu toe werd, uh, werd het woord vooral gevoerd door mensen die vooral in ballingschap hebben gezeten een tijd lang. En ja, dat vrije Syrische leger, wat, wat kennelijk op, op in delen van het land voor het zeggen heeft, is bepaald ook geen eenheid. En We hebben de laatste tijd ook berichten gehoord dat dat vrije Syrische leger ook allerlei zaken doet die ook niet door de beugel kunnen... Dus ik, ik, ik heb mijn twijfels daar een beetje over. En uh, op dit ogenblik is, uh, is dat een van de grote problemen. Dat er, dat er eigenlijk geen geloofwaardige alternatief is op dit ogenblik. En misschien, misschien zou het uh, een, een, een zege kunnen zijn... als een aantal hoogwaardigheidsbekleders van het oude regime overlopen. En misschien op een of andere manier een verzoening... met die oppositie zouden kunnen teweegbrengen. Ja, dat dat, wat, wat, wat, vaak, wat vaak wel moeilijk is, hè? Dat zie je maar zelden lukken in een land. Ja, nou ja, goed, na nou alles wat er gebeurt, is al het geweld... en zeker de afgelopen maanden, hè, dat er eigenlijk een soort burgeroorlog is die daar nu woedt, is, is het bijna ongeloofwaardig dat dat nog zou kunnen lukken. Maar ja, er moet toch een poging gedaan worden om te kijken... Uh, of er niet op een of andere manier een verzoening tot stand kan worden gebracht zodat de minderheidsgroepen die tot nu toe het bewind hebben gevoerd over Syrië... dat die niet na, na een eventuele machtwisseling op, uh, het slachtoffer worden van alles. Want ja, dat dreigt natuurlijk ook te gebeuren. Ruud Hof, dank voor uw toelichting bij het uh, vertrek van de premier uit Syrië. Dank u wel. Wij zijn hier in Londen in afwachting van de barrage bij het paardenspringen landenwedstrijd. Nederland en Groot-Brittannië gaan het goud en zilver straks verdelen. Wij gaan eerst naar de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Dorot mee. De man die in een sick tempel in de Amerikaanse stad Milwaukee zes mensen doodschoot, is volgens Amerikaanse media een oud militair van 40. Hij werd in 1998 oneervol ontslagen na wangedrag. De laatste jaren zou hij banden hebben met neonazistische groepen. De man drong gisteren de tempel binnen en opende het vuur. Daarna werd hij zelf door de politie gedood. We waren net al in het gesprek met Midden-Oosten deskundige Ruud Hof... de vlucht van de Syrische premier Hijab is volgens minister Rosenthal goed nieuws. Volgens Rosenthal duidt het op barsten in het regime. De Nederlandse regering moedigt andere Syrische gedrags, gezagsdragers aan... het voorbeeld van Hijab te volgen. Rond de Amsterdamse waterleidingduinen en Zuid-Kennemerland... mag voorlopig niet op damherten worden gejaagd. Het heeft de rechtbank in Haarlem besloten... in een zaak die was aangespannen door de faunabescherming. De provincie Noord-Holland had toestemming gegeven voor het afschieten van Damherten. Maar de rechter vindt dat er ook andere maatregelen mogelijk zijn om overlast tegen te gaan. Zijn hoofdpunt uit het nieuws. Op dit moment vallen er verspreid over het land nog steeds een aantal felle buien, sommige met onweer. En ze trekken langzaam en kunnen lokaal voor veel regen zorgen. En met name aan de westkust is het op dit moment overwegend droog. Vannacht klaart het land inwaarts juist weer op, maar vallen er langs de kust een aantal buien. De kans op onweer neemt wel geleidelijk af. Het koelt af naar een graad of 14 en er staat een stevige zuidwestenwind. En morgen is het weerbeeld vergelijkbaar aan vandaag. Zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar geregeld af bij middagtemperaturen van een graad of 20. Het waait matig aan zee vrij krachtig uit westelijke richting. En ook woensdag kennen we nog een mix van buien en zon. Daarna overheerst het droge en ook zonnige weer en wordt het middags weer wat warmer. ABB-verkeersinformatie. Er staan acht files. De meeste zijn niet langer dan 2 kilometer. De wat langere files staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen afrit Geldermals en Zadbommel 6 kilometer. Dat is de naastlevende ongeluk. Op de A20 Utrecht richting Zolle tussen Soesterberg en Amersfoort 7. En op de Aagde 50 Eindhoven richting Tilburg tussen en gestel 4 kilometer. Vleur je spaarrekening op bij de Bloemist?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 Bijna vijf minuten over half zes. Wij zijn in afwachting van de barrage. Wordt het goud of zilver voor de paardenspringers? Maar we gaan eerst naar Sebastian Timmerman. Want in het Omnium wordt gewoon door gefietst. Kirsten Wild al geweest, eh, Sebas. En ze heeft uh, hard gereden. Ze is inderdaad geweest. Ze heeft een persoonlijk record gereden. 14 seconden en 335 duizendsten over die uh, vliegende ronde. Een van de twee onderdelen van de zeskamp die je kunt omschrijven als de minste onderdelen van uh, Kirsten Wild. Andere onderdeel is de 500 meter met staande start, waarmee we morgen het Omnium besluiten. En daarmee wordt Kirsten Wild vierde uh, op de, uh, uh, die 250 meter. Dat is mooi, hè? Dat volle rondje. Ja, is een goed begin. Ja. Een goed begin. En uh, zeker omdat bijvoorbeeld concurrenten zoals Sarah Hammer en de oud tweevoudig oud-wereldkampioen Tara Witten niet verder komen dan plaats 5 en 7. Zo begint het uh, Omnium positief voor Kirsten Wild. En we hopen we dat ze straks attent rijdt op twee onderdelen waar ze goed in is, de puntenkoers en de afvalkoers. En dat ze daar geen fouten maakt. De winnares vind ik weer verrassend. Laura Trott, daar is ze weer. Jonge dame, 20 jaar, uit Groot-Brittannië. Won al met de ploegenachtervolsters het goud. En wint dit onderdeel in iets meer dan 14 seconden, raffelt ze dat rondje af. En het is vooral verrassend dat zij Clara Sanchez uit Frankrijk voorblijft. Dat is toch gewoon een zeer ervaren sprinster. Zij werd de vierde op het keirin-onderdeel bijvoorbeeld. Greep daar net naast de mee is. Toen ik Sanchez had zien rijden dacht ik dit is uh, duidelijk uh, uh, de snelste tijd van nu. Maar uh, nee, daar kwam die kleine Laura Trott. En die is gewoon 1.000ste uh, van een seconde. Maar toch sneller dan Sanchez Trott. Wint dus het eerste onderdeel voor Sanchez. Die zal strakjes al wat punten gaan verliezen bij de duur onderdelen. de Edmondson uit Australië, derde en Kirsten Wild. Dus netjes begonnen aan de vierde plaats. We gaan nu de tweede series rijden in de halve finale van het sprinten uh, bij de mannen. Met nu in de baan Jason Kenny. Tegen uh, de verrassende Nizan uh, Nicholas Philip uit Trinidad en Tobago. Kenny staat met 1-0 voor. De zilveren medaillewinnaar van de Olympische Spelen van vier jaar geleden in Peking. Achter Chris Hoy toen. Chris Hoy is hier niet bij, omdat je maar één deelnemer per land mag inschrijven. Kenny ingeschreven voor dit sprinttoernooi. Hoy rijdt morgen, net als Teumulde Mulder trouwens, de Keirin. En zij zijn nu in de baan gekomen. Het staat daar 1-0 voor Kenny. Dus kijken wie dadelijk deze sprint wint en eventueel doorgaat naar de finale. Dan gaan wij naar Ed van de Bent, want het gaat erom spannen Ed. Nederland en Groot-Brittannië strijden om het zilver en goud, de springreizers. Ja, Lucella, het parcours is omgebouwd. Staat een uh, gedeeltelijk de hindernissen die we daar straks ook zagen. Een paar zijn er vanuit gekozen. En er zijn er een paar nieuw bijgekomen. Deelnemers hebben dat van tevoren wel kunnen lopen. Maar de afgelopen tien minuten is er een uh, heen en weer geweest van discussies over hoe is nou de formule. Nou, volgens mij, ik heb het reglement er nog eens uh, bijgepakt. Uh, die tachtig pagina's. Uh, alleen er is nog steeds uh, onduidelijkheid over de, uh, eventueel als er straks weer gelijkheid is van punten. We krijgen nu in ieder geval de vier ruiters van elk land. In dezelfde volgorde als daar straks. Dus nu Eerst een Brit en dan weer een eerste Nederlander. Dan de tweede Brit, tweede Nederlander enzovoort. Dan is het volgens mij weer een streepresultaat. En dan is er een variant die zegt van... Als dan worden de drie tijden bij gelijkheid van punten... stel dat ze gelijk eindigen... dan worden die drie tijden van de besten worden samengeteld. Een ander zegt weer nee. Want bij het individueel klassement voor over twee dagen... is het zo dat er dan een tweede barrage is voor het individueel. En als er dan na die tweede barrage nog geen beslissing is... dan krijgen ze allebei een medaille. Nou, het is... Het is nog steeds niet duidelijk en de stadionspeaker heeft het ook niet bekendgemaakt. Geeft aan dat hoeveel er ook allemaal gecommuniceerd wordt, dit soort vragen blijven dan toch openstaan. Inmiddels zien we dat uh, eerste ruiter voor uh, de Britten en dat is de Nix Kelton. We kennen hem al heel lang. Die komt hier foutloos rond. Het is te horen aan het publiek in 47 seconden, 27 honderdste. Dan gaan we gaan nu die tijden er ook maar bij noemen. Foutloos 47,27. Dat is uh, de eerste rit van uh, Nix Kelton met uh, Big Star. En uh, dan is uh, voor Nederland komt daar nu binnen de man die uh, wat uh, ongelukkig was in die twee wedstrijden. Die tellen voor deze landenwedstrijd tot nu toe. Jur Rieling met Boubalou. In beide gevallen acht strafpunten. En uh, zal die nu wat uh, voortuidelijker zijn. De, uh, sta, de sloot is inmiddels afgevlagd. Dus die kan uh, voor hem in ieder geval niet opnieuw tot een uh, probleempje leiden. Hij leidt het paard nu even naar uh, Nelson Statue. Die daar hoog staat op die zuil. Uh, zoals we hem ook op de Velke Square zien staat er. Daarnaast staat een kapitale heg met geflakkeerd uh, door uh, leven in een bronzen kleur geverfd. En daar is een oksel omheen gebouwd. Eén van die lastige hindernissen uit het parcours eerder vandaag. Nu ook weer oorspronkelijke hindernis 1 is nu de hindernis 1 in het barrageparcours. Dan gaat het naar de oude hindernis 2, smal hindernisje omgeven door uh, wat kronen. En dan naar de hindernis 12. Dat is dat hek wat uh, ook nog wel eens een keer spontaan door de wind eruit ging. Het gaat goed en hij zette de vaart in. Dat geeft dus aan dat hij ook weet... dat de om tijd wordt gereden. Want de bondscoach zal ongetwijfeld hebben gevraagd bij de ingang van de piste hoe zit het nu? Gaan we die tijden optellen of niet? Dus laten we daar maar vanuit gaan. Dan de hindernis 15. Heeft hij inmiddels gehad. Een nieuwe sprong. En dan uh, nu weer naar die kapitale Oxen die ik haal. Het paard heeft hij al even laten zien. Wat mooi. En dan gaat er ruim overheen. Dan is de driesprong teruggebracht tot een dubbel. Van het tweede en derde element. De Oxer een glofsprong erachter. De stijlsprong. Gaat goed. En uh, hij zet het paard nu aan. Geeft hem de benen om zo maar te zeggen. En gaat daarover de en, nu, heel mooi, en hij, is foutloos. hij is foutloos in de tijd van 48 seconden, 54 honderdste. En dat is een mooie uitgangspositie voor deze boemaloe met Jur Vrieling. Ach, mooi, het is niet het snelste paard is dit van het viertal dat we hebben. Maar dit is toch een, een heel mooi resultaat foutloos in 48 seconden, 54 honderdste. Dan krijgen we de tweede Brit zo dadelijk die gaat binnenkomen. En het zijn de rooms, de verzorgers van de paarden. Die daarbij de ingang het paard als het ware lanceren een beetje. Leiden het paard aan de hand tot nabij de ingang van de ruime piste. Hier. Overigens het is een piste die op palen staat. Ik wist gisteren niet wat ik zag. Want het is hier een hellend terrein. En bij de ingang van de piste is het op maaiveld. Maar aan het einde van die ruime piste daar is het 4 meter hoger. En dat heeft men helemaal uitgevuld, Helemaal uitgevlakt. En uh, dat is dus eigenlijk een, een bak waar we hier in rijden. En uh, nou, een mooi staaltje. En uh, prachtig gedraineerd ook. Want er is nog ondanks de regen geen probleem geweest. We gaan kijken naar de tweede Brit. Ben Meyer met Triple X. Gaat hij naar die smalle hindernis van links naar rechts gekeken. Van uh, 2,5 meter. Maar de paarden hebben daar geen probleem mee. En dan uh, gaat hij nu naar dat, uh, dat lastige hek. Doet dat goed... In het verlengde daarvan... Uh, Sint-Paul's Cathedral. Dat is een, een okser tussengebouwd, een hoogbreedtesprong. En aan de voorzijde 1,55, achter 1,55 en 1,60 breed van voor naar achter. En uh, hij doet het in een hele rustige stijl. Deze Brit gaat nu over die kapitale oxer. Hij is wel, als je kijkt naar de tijd, tot nu toe rijdt hij sneller dan uh, de, bij de voorgaande ritten. En uh, gaat daar over de dubbelsprong. Heel netjes. Ziet er allemaal heel rechts uit. Heeft nu een gedeelte in het parcours waar die paard wat kan galopperen, Maar het moet op tijd terugnemen. En is ze foutloos in de tijd van 48 seconden en 14 ste Foutloos 48 seconden en 14 ste En dan... Uh hoop ik dat Tom of Lucella dadelijk ook even mee gaat tellen. Want dat is dan hier een beetje lastig. Als het die tijden zijn, dat we dan ook straks snel weten... of het inderdaad safe zit als ja. er gelijkheid is van punten. Het geeft dan nog heel even die eerste tijd van die Brit. Van de eerste Brit. eerste Brit, niks kelten. Die was foutloos in 47 seconden, 27 honderdste. 47, Meer, Ben Meijer dus nu foutloos in 48 seconden, 14 ste En Jus Rieling, 48, 48, 54. En dan is binnengekomen Michael van der Vleug. Gaat aan de buitenzijde van de ring rond. Uh, laat het paard nog eens even rustig kijken. Neemt de tijd en goed naar de jury. Dat doet hij met een, met een hand. maar. Hij geeft aan dat hij even de tijd stopgezet wil uh, hebben. Die wordt ook stopgezet. Je hebt 45 seconden vanaf het belsignaal tot het passeren van de startlijn. Want het paard, hij voelde dat het paard moest mesten. De staart ging omhoog en er uh, kwam er wat uit. En uh, gaat inmiddels is de tijd weer gaan lopen. En gaat hij op weg naar de hindernis 1. Hindernis met de affiche van de Spelen van 48. Met de Olympische Ringen aan de onderzijde. En daarboven balk in de kleuren van de Olympische Ringen. Nou, dat is een beetje krapjes. Hij ging er ook... Uh, wat schuin overheen. Ook doet hij dat diagonaal over die hindernis 2. Hij heeft duidelijk wil die tijd winnen. En gaat nu naar dat, naar dat hek van 1,60 meter hoog. Goed eroverheen. Doet het allemaal wat een beetje, een beetje schuin aanrijden. Neemt dus best wel risico. Nee, die gaat eraf. Dat wordt duur betaald, deze, dit risico. Maar goed, hij gaat nu vervolgen naar die stijlsprong. En dan is het op weg naar die gevaarlijke oxen. staat dus nu op vier strafpunten. En gaat daar ook weer schuin overheen. Wil dus tijd winnen. Wil op, absoluut, ondanks die fout, nog een goede tijd rijden. Daar de eerste van de dubbel die is ook fout. Betekent uh, inmiddels uh, acht strafpunten. En voor uh, deze Benjamin ja dan wordt het nu toch wel heel lastig. Want hij gaat nu vervolgen. En de uh, paard maakt nog even een bokkensprongetje naar achteren. Dat hij misschien wat te veel is aangezet door de ruiter. Acht uh, strafpunten. En de tijd is 48 seconden. 18 honderdste. De Britten dus op dubbel nul. En de Nederland op nul en 8. Maar zoals ik het interpreteer, ook nu weer het streepresultaat. Dus virtueel. Als je kijkt naar de anderen, en als die nog foutloos blijven, staan we dus altijd nog op 0. En hebben jullie al opgeteld? Als ik ja. het snel zie, zijn de Britten dan in het voordeel? 95,41 voor de Britten in tijd. Tot nu toe de beide tijden opgeteld. En 96,72 voor Nederland. Dus daar zitten we 1,3 tiende seconde ook achter. En die achterafpunten natuurlijk. Maar met een streepresultaat is onze beste 48,18. En van de Britten 47,27. Ja, dat gaat dus om. Om dan het de, de, de, de, de, zeg maar, de drie beste tijden dus bij dat de resultaat berekend. Maar goed, we gaan uh, vervolgen met uh, de derde Brit. En de derde Brit dat is dan Scott Brash met uh, Hello Sanctos. En uh, die heeft een, uh, tot nu toe eigenlijk een, een goed parcours laten zien. Was foutloos in uh, de vorige ronde. En uh, hij moet nog binnenkomen. Komt daar langs... Uh, die, een, een, een grote tent waar de jury huist, die zitten wat hoog, zodat ze het goed kunnen overzien. En er zijn in het parcours nog een paar assistenten die eventueel bij een, een, een vraag van is er nou wel of niet een, een, een balk af, dan kunnen die nog eventueel assisteren. Hij neemt uh, alle tijd om binnen te komen. En het wordt weer muisstil hier in dat prachtige Greenwich Park. Waar dus niet alleen het springen, maar ook de eventing uh, inmiddels is afgelopen. En we nog de ontknoping krijgen. Ook van de dressuur, zowel bij het team als individueel. En natuurlijk ook nog van het springen op woensdag de individuele finale. En daar hebben we best nog wel wat ijzers in het vuur. Of we hier nou uh, goud of zilver halen. We hebben daar ook nog uh, ijzers in het vuur. Goed, over die eerste hindernis. En dan, uh, terwijl het uh, de wind een beetje afneemt... Maakt Maakt hij daar een fout. Hij maakt daar een fout. En uh, dat uh, kan dus weer in uh, ons voordeel zijn. Goed, daar over het hek. 1, 2, 3, 4, 5 ruime golfsprongen. En over die kapitale okser tussen de sint Pauls Casiduil... die nu niet in, in enkelvoud is uitgevoerd, maar in dubbel. En daar het smalle sprongetje van links naar rechts... waar de paarden weinig uh, le moeilijkheden bij lijken te hebben. En dan die kapitale okser. Wat kwam die daar schuin op aan? Maar goed genomen. En door, als je de schuin op aankomt... wordt die ook wat breder. En hij staat al zo breed. Gaat daarover de dubbel van de Pavoiseerlijnen. En uh, deze... Tot met Hello Santos gaat nu naar de laatste sprong. En komt dan door met vier strafpunten. in een tijd van 48 seconden, 100ste. Vier strafpunten in 48 seconden, 100ste. Ed, wanneer heeft Nederland. misschien is het goed om dat nog even te zeggen. een, een laatste medaille gewonnen op dit onderdeel? De, nou, er zijn twee keer medailles gewonnen met het team. Dat was in 1992 in Barcelona bij de Spelen. Daar was het een. Een kwartet. En uh, daar was uh, Bert Romp, Piet Ruimakers, Jan Tops en Emiel Hendricks. En omdat uh, Bert Romp in het toenmalige reglement geen bijdrage leverde, hij was het streepresultaat, uh, kreeg hij geen medaille. Oh. Dat is, uh, ja, dat is echt, vind ik, nog steeds een omissie. No. En, uh, en iedere keer als ik hem zie, dan, uh, dan, dan geef je hem het ook oh, hier weer. Hij is ondersteunt de Jordaanse ruiter. Dan probeer je hem uh, dat uh, toch uit zijn hoofd te praten. Want daar zit hij tot op de dag vandaag Ach, tot nog steeds mee. Ja, dat is nadien. Verandert. En nu krijgt gewoon uh, iedereen van het team, of hij nou het streepresultaat was of niet, krijgt dan uh, een medaille. Nee, ik denk dat ook uh, dat gerechtigheid is, want je doet het als een teamprestatie. En uh, al is het dan st het streepresultaat, uh, uh, je doet het toch met z'n allen. En ze zijn hier ook echt een team. Dat hebben ze bewezen de afgelopen dagen. Want uh, de Ruiters van Nederland zijn een uh, gelegenheidsformatie. Uh, er zijn zo'n zo zo zo 10, 12 combinaties uh, die dan bij grotere evenementen uh, waaruit geselecteerd wordt. En vormen dan een gelegenheidscombinatie. Dus niet zoals bij andere sporten heb je een, een team wat altijd met elkaar op reis. Ze zijn ook hier in het Olympisch Dorp. Hebben ze een, een, een eigen kamer. Ze zijn niet gewend om in een appartement bij elkaar te zitten. En zeker niet met elkaar op een slaapkamer. Dus ja, het is allemaal net wat anders. En, uh, maar dat maakt het misschien ook wel weer zo bijzonder. De groet naar de jury. Er wordt niet gemest. Maar het paard gaat uh, eventjes een wapper maken met zijn staart. En we hebben het dan over Tamino, het paard van Mark Houtsager. Wat zo imponerend hier bij deze Spelen al een afdruk heeft gegeven van zijn, van zijn hoeve. En hij gaat nu in een mooi galopje, gaat hij hem aanzetten... oortjes naar voren, naar die eerste hindernis. Gaat daar weer, als we gewend zijn, ruim overheen. En in zo'n oranje rijasje voert hij zijn paard over de... De tweede hindernis. En uh, die zullen we daar straks in kopie nog een keer zien. Want er is daar op het midden van de piste is die hindernis twee keer uitgevoerd. Niet in het eerste parcours, maar wel in dit barrageparcours. Goed daarover dat hek en over de oksen die erachter volgt. En dan krijgen we nu dat, uh, die kopie hindernis daar met uh, allemaal bomen boven elkaar. Dat noemen we een stijlsprong. En dat is dan uh, met EI geschreven. En dan krijgen we nu weer het Vervalger Square Nelson statue. Met daarnaast die leeuwen, die bronzen leeuwen. En uh, daar gaat hij op een voortreffelijke manier gaat over die okse in de pave. Nu. Maritieme geschiedenis van de Britten. Goed daarover. Oh Nee, de tweede. Daar maakt hij een fout. Waijaijai. En Jeroen Dubbeldam die hiernaast zit. Die, die slaat de hand voor zijn mond. Dat betekent vier strafpunten erbij. En uh, dat uh, zou betekenen dus dat uh, de Britten met... Uh, even kijken. Die hebben tot nu toe 0-4. Nee, ja, de Britten hebben 0-4. En wij ja. hebben nu 0 8-4. Dus we hebben dat, er sowieso 4. Uh, ja, we hebben er sowieso 4. En uh, nou hangt het dus uh, van uh, de uh, Britten af. wat er uh, De laatste gaat. Brit. Dat, als, dat, ja, als, dat, maar, als die foutloos is, dan uh, zitten ze goed volgens mij. Maar als het zou gaan over de beste drie resultaten... dan uh, zouden de Britten dus al... Uh, al Klaar is. En ik denk dat het klaar is, maar toch komt er weer een vierde Brit binnen. Nou, uh, hier zie je iedereen aan elkaar vragen. Hoe oh, is het We, gaan We gaan het gewoon voor, oh, ja... Oh, die onduidelijkheid. Dit geeft aan eh, dat... De Britten uh, staan nu op 0-0-4. Als deze Brit bijvoorbeeld acht maakt, komen de Britten op vier. En dan kunnen wij met 0 en 4 en een mogelijke 0 erbij alsnog uh, weer gelijk komen. Maar het is een ja. heel theoretisch uitgangspunt. Het, het, het hangt is... aan een hele dunne zijdendraad nu. Ja, het hangt aan een dunne draad. gezien ook die tijden. Maar goed, de, Brit, de laatste Brit komt nu binnen. Peter Charles met uh, Vindica. Hij uh, moet het uh, voor wat betreft de Britten gaan, uh, gaan uitmaken... wat hier uh, gaat gebeuren bij deze landenproefde landenmedailles uh, hier in Greenwich Park. Hij kijkt uh, even rustig, zet het paard nu in uh, zijn galopje. En uh, ja, wat uh, gaat straks de laatste ruiter Gerco Schreuder, doen met uh, Londen... die uh, een uh, fout had in de uh, eerste omloop... Terwijl onze Michael van der Vleuten en Mark Houtsager in die eerste omloop vandaag foutloos waren. Hij gaat nu over de eerste hindernis. De piste ligt er prachtig bij, bijna zelfs wat, uh, wat droog. Wordt hier zelfs gesproeid steeds na iedere uh, uh, sessie. Dan uh, komen er hele grote sproeiwagens. Want het uh, heeft hier afgelopen dagen best wel af en toe gegoten. Maar zowel de dressuur- als de spring hebben daar met hun paarden geen last van. Goed daarover dat hek. Hij is nog altijd uh, foutloos, deze Peter Charles. Met uh, de ik het. Gaat nu naar de nieuwe hindernis, dat kopietje van die oude hindernis 2... Gaat daar aan de link, een Beetje aan de linkerkant overheen. Uh, lijkt niet zo heel snel te gaan. Of wat tekent dat misschien met, uh, met dit paard qua type? En nu de uh, overbouwde okser gaat daar keurig overheen, over het midden. Neemt dan een ruime lijn, echt een ruime lijn naar die uh, dubbelsprong van de Poivanceerlijnen. Eerste okser, de hoogbreedte sprong. Met op uh, één gelofsprong daarachter de stijlsprong. En uh, zit in de tijd van uh, zo'n 54 seconden. Dat is een uh, hele goede tijd. Dan nu over de laatste sprong. En hij is foutloos. Hij is foutloos. Deze Pieter Charles. Geweldig resultaat. En dat betekent dat de Britten is gerekend over drie parcoursen op nul komen. En dat wij als Nederland met Gecko scheuren nog te gaan het niet meer kunnen halen. Geweldig resultaat voor deze Britten. Een enorme flow zit erin. Zij zijn de nieuwe Olympische kampioen. En Nederland, net als in 1936, met een drietal officieren. Een, een zilveren medaille. Dat is toch ja, niet iets waar we bij voorbaat al helemaal op gerekend hadden. En het, werd toch een fantastisch, het is geen goud geworden, maar als je een paar weken geleden had gezegd... We staan op dat podium met zilver. Nou, dan hadden een heleboel mensen hier toch gezegd van nou, dat kunnen zoveel andere landen ook zijn. En dat is hier ook wel bewezen. Een prachtig resultaat voor Nederland. De Britten winnen goud. Nederland wint hier Olympisch zilver. Maar er zit zeker nog meer in individueel. En eh, het Kingdom of saudi arabië dat eindigt met een Nederlandse manager, Rogier van Iersel Op eh, de derde plaats het brons. Straks de ceremonie protocolair. Reken dat Nederland vandaag op elf medailles is gekomen. Goud rekenen we natuurlijk bij Van Rijsselbergen mee. Twee keer Raomi Cromovy, Jojo en Vos. Zilver, vandaag dus twee keer. De paardenequipe krijgt zilver. En uh, Marit Bouwmeester, de zeldzame. We hadden al zilver voor de vier keer. 100 vrij. Bos en Groel bij Judo. De vrouwen 8 bij het roeien. En Marleen Veldhuis bij het zwemmen. Vier keer brons. Dus vier keer goud, drie keer zilver. Vier keer brons. Die van Van Rijsbergen moet overigens nog worden uitgereikt. En staat niet in de medailleklassementen vermeld. Als u denkt dat die vergeten wordt. Komt er morgen bij. Elf medailles. Twee keer zilver vandaag. Op deze en dan uh, gaan we naar Sebastian Timmerman. Sebastian, zit er nog iets in bij het baanwielrennen? Uh, nou, in ieder geval is het begin van Kirsten Wild dus erg goed op het onneer. Maar ja, dat maken we morgen pas af. Het uh, is trouwens ook een onderdeel waarbij je altijd erg moet rekenen. Je krijgt daar het aantal punten van je klassering. Maar met die vierde plaats is Wild uh, prima begonnen. De dames gaan dadelijk uh, de puntenkoers rijden, tweede onderdeel. En dat is ook een onderdeel waarop Kirsten Wild goed uit de voeten kan. Sterker nog, is het is een onderdeel waarop Kirsten Wild beter uit de voeten kwam, kan... dan die uh, vliegende ronde waarmee we begonnen zijn. Uh, het sprinttoernooi bij de mannen kent vanavond ook zijn uh, ontknoping. En we kennen de finale. Inmiddels. Iedereen had erop gehoopt. De droomfinale gaat er komen tussen Jason Kenny, de nummer 2 van vier jaar geleden in Peking... en de Fransman Gregory Bourget. de sterkste sprinter ter wereld eigenlijk. Als je drie keer in vier seizoenen wereldkampioen wordt... eigenlijk vier keer, dan uh, ben je de sterkste sprinter ter wereld. Hij moest een van die titels inleveren omdat zijn whereabouts niet in orde waren. Zij zijn met z'n tweeën door naar de finale. Wachten dus op de puntenkoers bij de vrouwen. Tweede onderdeel, omnium. Londen 2012... Het Olympisch nieuwsoverzicht. Naast het zilver voor de Springruiters van een paar minuten geleden. ook dat zilver voor zeilster Marit Bouwmeester. In de Laser Radiaal eindigde zij achter de Chinese Xu als tweede. Bouwmeester deed lang mee om het goud. maar helaas voor haar stak de Chinese daar dus een stokje voor. Ik moet eigenlijk wel blij zijn, maar. Uh... Ja, het is gewoon zeer. Ik, ik ben constant dus uh, worst enemy tegen aan het vechten, zeg maar. En vlak water en de harde wind en ik ging echt wel goed over de start. Ik ging lekker over de Chinezen heen en normaal als je gaat crossen, zeg maar zoals haar, van links naar rechts, dat is nooit goed. Maar ja, somehow, uh, lucky Chinese uh, komt er voor langs, dus uh, goed gevaar en ze heeft wel verdiend. Atletiek toernooi presteerde, Erik K.D. en Robert Latouwers naar behoren. Rutger Smit stelde teleur. Latouwers plaatste zich voor de halve finales op de 800 meter. Liep een mooie, gecontroleerde race. Ja, nou dat had ik ook wel. In het begin, uh, ik startte vrij redelijk. Uh, toen uh, liep ik uh, bijna één laatste, geloof ik, bij ingang, uh, ingaan naar binnen. En uh, toen dacht ik, shit, wat gaan ze doen? En, maar, en toen merkte ik dus uh, aan de doorkomst ook op 450 nog iets, dat hij er gewoon hard voor ging. Hij dacht van ik ga hem gewoon hard maken die race. En dan zijn in ieder geval zijn we misschien ook op tijd snelste door of zoiets. Maar. Uh... Ja, ik kon, ik kon nog lekker sprinten op het eind. Dus ik, ja, super. Super, hij werd tweede, de eerste drie gingen door. Zag er heel mooi uit. Bij het discuswerpen ging Erik D naar de finale. Rutger Smit vooraf zelfs een heel klein beetje stiekem hoop hier en daar. Maar hij bleef steken in de kwalificaties. Na een teleurstelling bij het kogelstoten, nu dus ook bij het discuswerpen. 63 meter 9, niet voldoende voor de finale. Het is mijn schuld. Uh, en, en, ja. ik, ben, uh, ik ben niet goed genoeg, laat ik het zo zeggen. De, de discusdraai die duurt een seconde en het is zo technisch... Het uh, is een rotatie met een verplaatsing. En dat is zo moeilijk. Eén voetje verkeerd, uh, te veel naar uh, één centimeter naar de linkerkant. Of een, of een hand die je iets te laag houdt en je bent weg. Nou ja, en dat gebeurt er drie keer. En dan schutter Peter Hellebrand, die is er niet in geslaagd... zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter luchtgeweer. Drie houdingen, het is toch een prachtig onderdeel. Hij kijkt terug op een goede dag. Van de, van de, van de drie houdingen die hij doet, heb ik er twee uh, heel goed gedaan. Liggend en knielend. Of uh, liggend en staand. Uh, alleen het knielend, uh, ja, dat was wat minder. Uh, moet ik bij zeggen, daar zit ik ook niet heel ver onder gemiddelde, dus dat uh, uh, ja, zoals van tevoren aangegeven, ik moet allemaal mee zitten. had uh, mee staand was, uh, was eigenlijk redelijk, was gemiddeld. En uh, ja, het knielende zat niet mee. Ja, dan zit je ga je net, uh, net langs de finale plekken af. En, uh, dat is op zich wel jammer, maar aan de andere kant, uh, de uiteindelijke score in, die, in de wind geschoten, uh, kan ik tevreden mee zijn ons Olympisch overzicht. Voor de vaste luisteraars, ik zeg even dat de klaaglijn van Tom van het Heck volgend uur wordt uitgezonden. Dat kwam door die bloedstollende barrage. Die mooie wedstrijd bij het uh, landenteams. Springen, paardenspringen. En we hebben ook nog aan de lijn. Kunt u uitgebreid uh, reageren op de stelling? Het is terecht dat de slachtoffers van de schietpartij in Alfa aan de Rijn de politie daarvoor aansprakelijk stellen. Kan via radio1.nl. Straks deskundigen. Als luisteraar kunt u in deze weken niet meepraten. Maar dus wel reageren via radio1.nl. De Radio 1 Sportzomer.